In een psychiatrische kliniek in het Zuid-Hollandse Portugal... heeft een cliënt een medewerkster neergestoken. Het gebeurde op een open afdeling. De dader vluchtte en is door de politie in de kliniek aangehouden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis. Huizenverhuursite Airbnb gaat strenger optreden... tegen huurders en verhuurders die zich misdragen. Aanleiding is een Halloweenfeest bij de Amerikaanse stad San Francisco... waarbij vijf bezoekers werden doodgeschoten in een Airbnb-huis...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 Het weer, er trekken buien over het land, soms met veel wind. Het is een graad of 10. De komende dag in de ochtend buien. Later op de dag trekt een groot regengebied langzaam van zuid naar noord. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. King of here